11 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. De drukte op de snelwegen wordt snel minder. Sneeuw en gladheid zorgden er vanochtend voor... dat de spits een stuk drukker was dan normaal. Er zijn enkele ongelukken gebeurd. Voor zover bekend leverde die alleen wat blikschade op. Op het hoogtepunt stond er bijna 600 kilometer file op de Nederlandse snelwegen. Even na half elf was er op de snelwegen nog zo'n 40 kilometer file. Nu is het vooral bij Utrecht nog druk.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 Bij een zeldzaam sterke tornado in het noorden van Nieuw-Zeeland... zijn drie mensen om het leven gekomen. Ook raakten zeker zeven mensen gewond. De tornado trok een spoor van vernieling door enkele wijken van Auckland... de grootste stad van het land. Bomen werden ontworteld en honderden huizen raakten beschadigd. Het is de dodelijkste storm in Nieuw-Zeeland sinds 1948. Toen kwamen ook drie mensen om door een tornado.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A2 Eindhoven naar Maastricht staat tussen Roosteren en Eurmond 7 kilometer na een ongeluk. Bij Eurmond is de linkerrijs ook dicht. Nou, dan komt de A13 richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij Delft-Zuid. Richting Rotterdam, daar staat nog 8 kilometer file. Rijstoken zijn wel weer open. Want op De A16 Antwerpen richting Breda is op dit moment afgesloten bij knopend Galder. Dat komt er een ongeluk met een vrachtwagen. Er staat inmiddels een file van 3 kilometer. de A58 Breda richting Tilburg. Daar staat voorklopend sint anderbos 4 kilometer. Daar is een bus stilgevallen, blokkeert daar de rechte rijstrook. En er zijn nog problemen bij de sporenwegen. Want tussen Groningen en Zuidbroek rijden geen treinen, maar bussen. En dat komt door een aanrijding. De vertraging loopt daarop tot meer dan een uur. Metzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans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 Je voelt je er toch prettiger bij als alles goed geregeld is. Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen van de AOW-regels strenger bestraft. Voorkom problemen. Kijk op weethoedzit.nl als u een AOW-pensioen ontvangt. VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Een hele goede morgen. Nederlandse gemeentes die zullen de komende jaren veel op hun bordje krijgen. Een groot deel van de zorg en hervorming van allerlei diensten. En er moeten er ook nog minder gemeentes en provincies komen dan nu het geval is. Hoe gaan gemeentes en provincies die veranderingen het hoofd bieden? Ik praat er zo over met burgemeester Den Oudste van Enschede, commissaris van de Koningin in Noord-Holland Johan Remkes en bestuurskundige Marcel Bogers. Mannen zorgen beter voor het nest als ze een lelijk vrouwtje hebben, althans bij pimpelmezen. Zou dat bij mensen ook zo zijn? Typisch iets voor uh, Menno Bentveld. En de politie moet de straat maar op zonder wapen. Dan gebeuren er ook geen ongelukken zoals laatst op station Hollandspoor in Den Haag. Dat vindt de politiek filosoof. Maar vindt de politie dat ook? Debat daarover. Wilt u mij zien krabben? Surf naar degids.fm Vele miljarden euro's verdwenen uit de pensioenkassen... omdat bedrijven de geld uithaalden. Ons geld, zeg maar. Dan zou je toch willen weten waar het geld is gebleven, maar de kans dat we daar ooit achter komen wordt steeds kleiner. Staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken staakt een onderzoek ernaar omdat het ondoenlijk zou zijn om alle feiten op een rij te krijgen. Iets waar CDA-Kamerlid en pensioendeskundige Pieter Omzicht zich niet bij wil neerleggen. Meneer een omzicht, goeiemorgen. Goedemorgen, meneer Merdes. Tientallen tot zelfs honderden miljarden zouden uit de pensioenkassen zijn verdwenen, zo wordt geschat. Wat denkt u aan een tientallen of eerder honderden? Ja, dat weten we niet precies, maar ik denk dat het eerder in de regio van tientallen ligt. En hoezo mochten bedrijven dan zomaar geld uit die kassen halen? Nou, dat is het eerste dat het al omstreden is. Er stond niet in het pensioenwet dat het verboden was. Maar het geld was niet van de bedrijven. Alleen in de jaren negentig ja, ging het zo goed met de rendementen van pensioenfondsen. Dat een aantal mensen de fondsen meer dan genoeg volvond. En uh, toen is er dus ook het uh, besluit genomen bij een aantal bedrijven... om geld uit de pensioenfondsen te halen, naar het bedrijf over te hevelen. Waardoor de winst van die bedrijven toenam. En een aantal gevallen bijvoorbeeld ook de, de bonus van de bestuurders een stukje hoger werd. En we deden die bedrijven met dat geld? Die, die krikten dan de boekhouding op of zo? Nou, dat is gewoon de winst. Ja, toch? Dan, ja, nee, ja. Dat is, uh, dan heb je, het gaat altijd om heel veel geld, hè. Pensioenfondsen zijn natuurlijk een groot financiële instelling. Dus als je als bedrijf miljoenen, soms tientallen en soms zelfs honderden miljoenen... in één keer kunt rustorten. Dat maakt ook nog een behoorlijk verschil met, winst van, uh, met de winst van dat jaar. Ja, wat heb je dan aan winst? Wat je aan winst hebt, dat ja. kun je aan je aandeelhouders uitkeren... krijg je hogere beurskoersen van. Als je bestuurder bent en je maakt meer winst... dan krijg je over het algemeen een mooiere bonus. Uh, dat was toen nog uh, zeer gemeengoed. Dus uh, er genoeg redenen om dat te doen. Maar dan was er niemand die een beetje op de centjes paste... Die, die zei van, dat kan toch niet, een pensioenkas is toch geen openbare gabbelton? Nou, er zijn toen wel discussies gevoerd en vaak... Um, kijk, iedereen dacht dat die pensioenfondsen vol waren... dus dan werd er een deel gesloten dat de vakbeweging bijvoorbeeld... zijn zin kreeg en dat mensen met vroeg pensioen konden. Um, ja. En dat werd dan ook daaruit betaald. Dat is natuurlijk ook een manier van um, iets betalen waarvoor je eigenlijk nooit uitbetalen... waarvoor nooit premie betaald is... En dat soort deels werden destijds gemaakt in de pensioenfonds. En die wil ik gewoon boven tafel hebben op dit moment. Ja. Ik wil gewoon weten wat er gebeurd is. Want iedereen heeft... In Nederland betaal je 40, soms 45 jaar lang verplicht premie. 1000 euro aan een pensioenfonds. Pensioenfondsen zijn overigens heel veel efficiënter dan verzekeraars. Maken lagere kosten. Het is goed dat je dat met veel mensen deelt. Dus dat is een prima stelsel. Maar ik vind dat je als deelnemer... Alle recht hebt om te weten of het geld dat jij verplicht betaald hebt voor je pensioen, soms 20% van je loon, of dat gebruikt wordt voor pensioenen of, of dat gebruikt wordt voor andere zaken. Maar die pensioenfondsen die worden dus beheerd, dat zei je al, oh, door werkgevers en werknemers. En die werknemers die hebben dat ook oogluikend toegestaan, kennelijk. Die zaten ook in de, bestuurs, ja. in de bestuur van pensioenfondsen, ja. Maar ja, de vertegenwoordigers van werknemers. En ja, ik vind dat de deelnemers in ieder geval het recht hebben om te weten wat er gebeurd is. Volgens een onderzoeksbureau is het echt niet mogelijk om een overzicht van alle grepen uit die kast te krijgen... omdat de boekhouding van de bedrijven destijds te vaag was. Bijvoorbeeld omdat jaarverslagen niet gedetailleerd genoeg zijn dan valt dat toch inderdaad weinig aan te onderzoeken? Nou, <lacht> dat, uh, dat PwC-rapport, je weet wel, die accountant van, uh, van Vestia, geloof ik moet. goed, die, um, uh, daar staan een paar interessante dingen in. A, ze hebben het bij vijf anonieme fondsen onderzocht, en ze konden het helemaal onderzoeken, en ze weten wat er gebeurd is. Ja. Er is 2,3 miljard uitgehaald bij die vijf fondsen, en is overigens ook 1,3 miljard teruggestort. Dus is dus net al 1 miljard uitgehaald. Je moet even net op bedrag. dus dat is een belangrijk bedrag. Nou, dus daar konden ze het wel onderzoeken en zeggen ze dat het bij de rest niet kan. Dat vind ik een, nou, op zijn zacht gezegd een raar conclusie. Twee, ze zeggen er ontbreekt nog wel eens wat in de boekhouding. Nou, Op zich vind ik dat al zeer merkwaardig. Want ja, als je een pensioenfonds beheert en je moet een administratie bijhouden... want je moet van iemand bijvoorbeeld zijn werkgeschiedenis van 40 tot 45 jaar bijhouden... om te weten hoeveel recht hij op pensioen heeft... dan kan ik me toch niet voorstellen dat stukken van 10, 15 jaar geleden onvolledig zijn. Dat zou zeer ernstig zijn, ook voor de pensioenadministratie. Maar u zou dat onderzoek toch niet willen op basis van anonimiteit? Dat moet toch gewoon allemaal boven de tafel komen? Wat nee, natuurlijk. Mijn motie vroeg ook om, niet om een pilot, maar vroeg om een uh, volledig overzicht en natuurlijk vroeg zij dat per pensioenfonds. In ieder geval vind ik ik vind dat ik daar in de tweede kamer niet eens een te uh, vragen. Ik vind dat gepensioneerden en uh, werkenden aan hun eigen pensioenfonds moeten kunnen vragen van ja. is dat bij ons ook gebeurd? Maar is heeft het u de, de indruk Want dat het is vast u... niet overal gebeurd? Hè? Laat dat ook even helder zijn. En heeft u de indruk dat buiten u zelf eigenlijk uh, iemand nog zin heeft in zo'n onderzoek? Ja, ik heb het gevoel dat er inderdaad een heleboel partijen op dit moment geen zin in hebben, maar dat interesseert mij niet zo heel veel. Uh, ik vind verplicht deelnemen, verplicht betalen. Dan heb je in ieder geval recht op inzage. En het tweede dossier waar ik al jaren in bezig ben... heb je recht om te weten hoeveel kosten er gemaakt worden. Omdat ook nog 4 tot 5 miljard per U jaar. Je gaat zelf onderzoek vondsen. doen dan? Dat is een mogelijkheid dat ik uh, op zoek ben naar gelijkgestemden... die denken van dit onderzoek kunnen we uh, zelf doen. Dat zou wel moeten, hè? Nou, ik ga het eerst in de Tweede Kamer weer te sprake brengen... bij het volgende debat met staatssecretaris Kleinsema. Want... Toen stond de hele Tweede Kamer achter mij en ik ben zeer benieuwd of de VVD en de Partij van de Arbeid die het toen een leuk idee vonden, toen zaten wij in de regering en bijvoorbeeld de PvdA zit in de oppositie, of die ook nu denken van dit vinden wij gerechtvaardigd. Overigens is het al sinds 2002 dat we hiermee bezig zijn, want de eerste die dat toegezegd heeft is staatssecretaris Mark Rutte geweest in 2002 in de Kamer. Er komt zo snel mogelijk een overzicht van de terugstortingen. Aan die belofte zouden we hem toch eens een keer wel moeten kunnen houden. Heel benieuwd hoe dit afloopt. CDA-kamerlid Pieter Omtzigt over de verdwenen miljarden van de pensioenfondsen.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 dat we er verstandig gaan doen het bouwwerk opnieuw aan te passen... aan de huidige netwerk- en informatiesamenleving. Aan de nieuwe financiële realiteit... en aan de veranderende verhouding tussen de bestuurslagen. U hoorde premier Rutte tijdens de regeringsverklaring. Het openbaar bestuur gaat op de schop, zei hij met zoveel woorden. Provincies en gemeentes krijgen extra taken en worden anders ingericht. Zo zou de overheid efficiënter worden. Maar wat gaat er dan de komende jaren precies veranderen... en moeten we dat wel willen? Daar spreek ik over met Johan Remkes... commissaris van de Koningin in Noord-Holland... en voorzitter van het Interprovinciaal Overleg... Pieter den Oudsen, burgemeester van Enschede... en nog leraar innovatie en regionaal bestuur... aan de Universiteit Twente, Marcel Bogers. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Bogers, uh, u bent bestuurskundige, zoals gezegd. Als je kijkt naar het regeerakkoord... ziet u dan een duidelijke visie in dit geval? Uh, ja, op zich wel een duidelijke visie. Uh, het is... Uh... Volgens mij sinds 2002. eerste kabinet eh, Balkenende, eh, dat, dat er weer is, eh, wordt gesproken over de toekomst van het binnenlands Bestuur. Hoe dat ingericht moet zijn. Daarvoor eigenlijk hadden de kabinetten dan nauwelijks enige, enige visie of ambitie eh, op, dat, eh, op dat vlak. Het enige is wel, die visie is nog redelijk in vage termen verwoord. Er worden wat, eh, wat perspectieven geschetst op eh, gemeentelijke en provinciale schaalvergroting. Maar hoe dat precies eh, zijn beslag moet gaan krijgen, dat is nog volstrekt onduidelijk. Het gaat misschien nu een beetje over. Over Peter den Oudste, u bent burgemeester van Enschede, zoals gezegd. Uw gemeente is groter dan 100.000 inwoners. Dus kennelijk hoeft er voor uw gemeente niks te veranderen. Want 100.000, dat is waar uh, het kabinet naartoe wil. Nou, de, op zichzelf, uh, vanuit het kabinetstandpunt heeft u gelijk. Maar tegelijkertijd zeg ik ook: als je ziet wat er op ons afkomt, dan is zelfs de schaal van Enschede, en dat is bijna 160.000 inwoners, is misschien wel te klein om dat allemaal aan te kunnen. Je moet het met je omgeving doen. Waar wilt u heen? Nou, ik, uh, even los van het feit dat je het misschien wel uiteindelijk moet herindelen... moeten er in ieder geval samenwerkingsverbanden komen... die ver uitgaan boven, uh, boven wat wij op dit moment aan gemeentelijke grenzen hebben. Kleine gemeenten kunnen absoluut die taken niet meer aan. Dus het is echt nodig. En zo'n samenwerkingsverband is er in de buurt van Enschede, hè? Ja wij, even... kennen, ja, wij kennen de regio Twente. Dat is een, een samenwerkingsverband. Wij noemen dat dan WGA Plus-regio. Dat is eigenlijk in de tijd ontstaan om, uh, om steden de gelegenheid te geven... om hun eigen infrastructurele ontwikkelingen met name... Uh, en de economische ontwikkeling ook wat meer zelf in de hand te hebben. Die regeling wordt afgeschaft. Wordt ook wel gezien als de vierde bestuurslaag. Ja. Uh, maar wat je nu ziet is dat, uh, dat gemeenten zoveel taken op zich afkrijgen... met zo weinig budget, dat het onontkoombaar is... dat dat er, dat er moet worden samengewerkt en dat moet ook vergaande vormen krijgen. U bent voor een één grote stad eigenlijk in Twente. Ja, ik, ik ben voor, uh, voor uh, één grote stad, voor één grote gemeente... waarin de drie steden in ieder geval opgaan. Maar dat is een uh, andere kwestie. Dat is eco economie gedreven. He, waar het hier om gaat, dat is dat, uh, dat je zowel in de bedrijfsvoering... als in de uitoefening van taken... Uh, in ieder geval ziet dat, dat een aantal gemeenten bij ons in de omgeving... dat absoluut niet aankunnen. Nee. We zoeken naar samenwerkingsverbanden. En wat je, dan, uh, wat je dan tegenkomt, is dat in die zoektocht... het ook heel erg ingewikkeld wordt... als je niet met elkaar ook een stap naar schaalvergroting... Jan Remkes, commissaris van de Koningin in Noord-Holland. Volgens het regeerakkoord blijven er in 2025 nog maar vijf provincies over. Bent u geschrokken van de kabinetsplannen? Nee, want deze discussie is natuurlijk al veel vaker uh, gevoerd in Nederland. Ik zoek wel van 2025. Daar blijkt een geweldige ambitie uit. Uh, kijk, als ik terugkijk uh, vanaf de oorlog... Zijn er heel veel bestuurlijke structuurdiscussies gevoerd? Ja. Boekenkasten vol rapporten geschreven. Uh, we hebben ooit uh, het openbaar lichaam Rijnmond opgericht. Dat openbaar lichaam Rijnmond is inmiddels weer afgeschaft. Ja. We hebben de provincie Flevoland opgericht. Daar worden nu weer grote vraagtekens bij gezet. Er zijn twee terreinen waar winst is geboekt. In de eerste plaats is het aantal gemeenten uh, drastisch uh, gereduceerd. En in de tweede plaats zijn een aantal taken. ...gedecentraliseerd naar gemeenten en provincies toe. Dat is de concrete winst van, uh, van het openbaar bestuur in die lange reeks van jaren. En, uh, maar kan het nou nog verder de komende tijd? Uh, er kunnen nog een aantal dingen gebeuren. Er zullen ook nog een aantal dingen gebeuren. Moeten die ook uh, gebeuren? Uh, uh, ik vind een aantal decentralisaties zoals in het regeerrekord staan vind ik goed. Ik vind het goed... Dat natuur wordt belegd bij de provincies. Ik vind het goed dat de provincies weer een zwaardere rol krijgen op het terrein van het openbaar vervoer. Ik vind het goed dat er uh, een zwaardere verantwoordelijkheid zou komen bij provincies op het terrein van de infrastructuur. Dat zijn de kerntaken van de provincie. En daar kunnen wij ook veel meer dan uh, wel eens wordt gedacht. De ruimtelijke ordening is in belangrijke mate naar provincies en gemeenten uh, gedecentraliseerd. Die kunnen beter op hun grondgebied beoordelen wat goed is en wat niet goed is, kunnen beter maatwerk leveren. Dus je bent het net boven eens. Er is wel sprake van visie van dit kabinet. Uh, ik vind dat er uh, een, een, een, een stevig fundament ligt onder, uh, onder, uh, onder dit onderdeel van het kabinetsbeleid. <kacht> Uh, en daar moet de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken ook vooral slagvaardig mee uh, aan de gang. Uh, ik heb natuurlijk op onderdelen heb ik wel een aantal kanttekeningen. Misschien dat, dat we de minister... er zo even op komen. Dat weet de minister inmiddels ook, want ja. er zijn natuurlijk al wat gesprekken geweest. Meneer Bogus, is het verstandig om die schaal al maar te vergroten? Hè? Grotere provincies, grotere gemeenten. Moet dat? We zien het in onderwijs waar dat soms toe levert. Ja, eh, dat klopt. Dat, uh, dat, dat, dat, dat <tie> wil je nu steeds vaker. Hè. Uh, <tie> uh, toch weer een enorme verlangen naar uh, die menselijke maat weer terug. Uh, toch tegelijkertijd denk ik, van op een aantal vlakken... zie je dat die schaal wel automatisch groter moet worden. Op het moment dat je gemeenten uh, uh, gemeente echt uh, fors meer taken gaat geven... Ja, dan kunnen kleine gemeenten kunnen dat ook niet meer zelf. En je ziet ook dat kleine gemeenten dat niet meer zelf doen. Maar, ste maar, maar steeds ja. meer samen. En op het moment dat je heel veel dingen samen doet... wat is er dan nog over van? Die gemeentelijke zelfstandigheid. Wat is er dan nog over van het vermogen van gemeenten om tegemoet te komen aan de wensen van hun eigen bevolking? Nou, dan heb je wel nog een apart bestuur. Heb je wel een apart bestuur, maar als het bestuur eigenlijk nergens meer over gaat, omdat alles is belegd uh, uh, uh, uh, bij uh, andere gemeenten of bij gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Dan is er, dan is er eigenlijk van die, van die uh, kleinschaligheid heel weinig meer over. De de oudste, want zo wordt het natuurlijk. Hè. De gemeenten hebben wel zin in samen te werken, omdat ze ook wel zien dat ze al die taken niet aankunnen. Maar het bestuur opgeven, ho maar. Ja, nou dat is inderdaad een, een heel erg lastig punt. Hier. Uh, hier speelt natuurlijk de emotie een belangrijke rol. Uh, je ziet dat men de vorige herindeling uh, nog een beetje in de benen heeft. Hè. En, uh, het is langdurig praten, maar ondertussen uh, ben ik ervan overtuigd... dat in de tijd van economische neergang moet deze de structuurdiscussie... voor de lange termijn ook gevoerd worden. Het is nu het moment om voor de lange termijn ook naar een ander verband te gaan. En het is en dan moet dat, de, de, dat de Rijksoverheid dan uh, gewoon uh, de, de lead kan nemen... Nou, ik vind het heel goed dat zij met een helder standpunt komen. Alleen het probleem is op het moment dat ze zeggen er moet bijvoorbeeld gesteefd worden aan 100.000 plus gemeenten. En men zegt vervolgens van ja, het moet wel van onderop komen. Dan uh, ontstaat er weer eenzelfde padstelling als, uh, nou, die Remkes, denk ik, terecht aangeeft. Van heel lang praten uh, vanaf de tijd. Het moet gewoon van bovenop uh, vanuit Den Haag geregeld worden. Klaar. Ik denk de, dat de de er de de de iets de meer stimulans moet komen. Meneer Remkes. Wat een hele verstandige aanpak zou zijn, dat is de Deense aanpak. En nou zijn het altijd appels en peren die onvergelijkbaar zijn. Maar daar heeft. De Rijksoverheid op een gegeven ogenblik gezegd... dat en dat zijn onze uitgangspunten. U krijgt anderhalf jaar de tijd om zelf met oplossingen te komen... die binnen die uitgangspunten moeten passen. Als u daar niet zelf mee komt, dan zullen wij met oplossingen komen. Ik wil voor één ding overigens waarschuwen. Uh, kom niet met hele grootschalige 100.000-plus-achtige concepten... want dat werkt in ieder geval niet. Maar dat is wel de bedoeling, toch? Nee, nou dat staat er niet met zoveel woorden. Als je kijkt naar het gemeentelijk takenpakket, dan vraagt iedere taak om een verschillende schaal. En je gaat dus ook heel gemakkelijk over dat economische optimum heen. Uh, dus dat maatwerk, dat moet er wel zijn. En op het moment dat je onder het motto van we gaan grootse eindbeelden schetsen, dan weet je in ieder geval dat je je doelstelling niet bereikt. Dus daar zal altijd iets van een organisch groeiproces in moeten zitten. Ja, het uh, natuurlijk is wel dat uh, die Deense aanpak er uiteindelijk wel toe heeft geleid dat uh, de provincies zijn opgeheven. Maar toch, het idee van zo'n Deense aanpak van laat het veld zelf, gemeenten, provincies, zelf uh, met oplossingen komen, denk ik wel een hele goede is. Zeker uh, als we kijken, be bedenken dat wat nu speelt, uh, buitengewoon ingewikkeld is. Enerzijds uh, enorm veel taken die op het bordje van gemeenten worden gelegd. Gemeenten die uh, enorm veel tijd en energie moeten steken in uh, het goed voorbereiden op de uitvoering van die taken... en tegelijkertijd de ambitie om op korte termijn te gaan uh, schaalvergroten. Dat bij elkaar vraagt gewoon te veel van gemeentelijke organisaties. Dus daarom is het goed dat gemeenten en provincies samen eens kijken... van hoe komen we hier op een verstandige manier uit. Laten we eens gaan kijken naar die taken... die op het bordje van de gemeente worden gelegd. Want de ABWZ, de WMO, de jeugdzorg... de gemeente krijgt daar een veel grotere rol in... en daarover is veel ophef in de Tweede Kamer. Dit zijn Renske Leijten, Kamerlid voor de SP, maandag.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 Nou, dat zou ik nog niet doen. Maar het is wel zo dat het een immense taak is die op die gemeente afkomt. Een verschilt denk ik per gebied van hoe dat wordt opgepakt. En wat, een, wat het extra ingewikkeld maakt is dat de taak wel naar de gemeente komt. Maar het bijbehorend budget op een enorme manier gekort wordt. Geld. Ik kan, ja, ik kan een voorbeeld noemen voor Enschede. Wij, hebben, wij, wij voorzien dat wij straks met een budget van 40 miljoen euro lager... een aantal taken moeten uitvoeren die wij van het Rijk overkrijgen. Dan de, dan de budgetten die er op dit moment voor gelden. En wat gaat het dat dan betekenen voor de ouderen? voor de gehandicapten, voor de mensen die zorgbehoevend zijn? Nou ja, wat het bet sowieso betekent is dat het, uh, het niveau van, uh, van dienstverlening... natuurlijk achteruit gaat vanand ook de, de budgetverminderingen. Maar dat is sowieso het geval. En dan is het de vraag of die gemeenten het zodanig kunnen uh, beperken... door een efficiënte organisatie te bouwen. Dat ze ook met elkaar als het ware het best mogelijke draad. U ziet er nog wel toekomst? Een efficiënte organisatie... Nou. en dan 40 miljoen minder, dat zou nog wel kunnen... Ja, nou, kijk, dat is natuurlijk. Je, je kunt nooit de taken blijven uitvoeren zoals ze op dit moment uh, gelden. Dat kan niet. Maar dat is de. Het punt is dat hier een algemene bezuiniging uh, vanuit de, de Rijksbudgetering uh, door een decentralisatieproces. Maar loopt. ik wil zo graag weten wat er dan gaat sneuvelen. <laughs> nee, maar wat er, het zijn twee verschillende dingen. Wat er sneuvelt, dat is zeg maar rijksbezuiniging. Ja. Hè, de uitvoering AVBZ, eh, verminderd, eh, ja. eh, eh, ver, verminderde budgetten rondom jeugdzorg, et cetera. Die kloppen straks allemaal bij u aan het loket. Dat is precies het probleem. En wij moeten die taken uit gaan voeren. En dat kunnen wij op nog zo'n efficiënt mogelijke manier doen. Tegelijkertijd weten we zeker dat het de relatie tussen de, en de gemeente en dat deel van de bevolking wat van hulp afhankelijk is natuurlijk bemoeilijkt. Ja, en toch verwacht ik dat waar de Rijksoverheid een beetje op speculeert... is dat gemeenten het niet voor hun rekening kunnen en durven te nemen... om die kwaliteit van de zorg, kwaliteit van, van voorzieningen... echt achteruit te laten hollen. Dus uiteindelijk zal, zal, zal, zal, zal gemeenten bij moeten leggen, of, of zaken wat slimmer moeten, moeten organiseren, dat is waar... Kan dat nog dan? Ja, dat, en dat, kan, dat kan wel, maar dat zal, ook, dat zal ook betekenen dat gemeenten andere prioriteiten moeten stellen. En dus wat geld dat ze normaal uitgeven aan kunst, kunst, educatie of zwembad, dat ze dat nu hier aan besteden, want je kunt, het is heel lastig om tegen, tegen hulpbehoevende inwoners, om uh, um daar nee tegen te verkopen. Dus uiteindelijk zal het ook uh, maar heel beperkte mate gebeuren, denk ik zelf. Als nou die zorgen, meneer Remkes, van het parlement en gemeente bewaarheid worden, heeft u daar dan een rol in? Uh, nou, het aardige is, dat die, en daar is de jeugdzorg wel een goed voorbeeld van... ...dat een aantal jaren geleden de jeugdzorg belegd is uh, bij provincies... Ja. Uh, uh, van we we schaal, ...vanwege schaaloverwegingen, want de gemeenten zouden te klein zijn om dat te doen. Uh, een paar jaar geleden, uh, vanuit verschillende... Onderzoeken is uh, besloten om die zaak terug te leggen bij gemeenten. Dat is overigens ook niet door dit kabinet gebeurd, maar dat stond al in het bestuursakkoord met het vorige kabinet. Ja. Uh, en nu loop je dus aan tegen de discussie dat de gemeentelijke schaal van dit moment eigenlijk te beperkt is om dat op een goede manier uit te voeren. En, en dat de, de, de gemeenten vergroot worden? En dat de gemeenten de noodklok luiden. En uh, er wordt dus onvoldoende consequent. ...in het openbaar bestuur doorgekozen. Dat geldt overigens ook voor de Kamer... ...als ik toch even ook in die richting iets mag zeggen. Sommige decentralisaties gebeuren ook onvolkomen. Dan hebben of departementen... ...maar vooral vaak ook Kamerleden... ...alsnog de neiging om aan knoppen te willen blijven draaien... ...ontneem je dus de gemeenten en soms ook de provincies... ...de integrale verantwoordelijkheid voor die zorg... ...en dat maakt het lastiger voor gemeenten en ook voor provincies soms, om daar volop... Die Noem eens een, verantwoordelijkheid... een concreet voorbeeld, want dit is allemaal bestuurlijke taal... maar ik wil een concreet voorbeeld horen. Nou, als je bijvoorbeeld in de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning... Uh, bepaalde zorg ja. definieert die in ieder geval verleend moet worden... dan regel je dat centraal en dan ga je dus de gemeenten... niet meer in de gelegenheid stellen om maatwerk uh, per uh, mens te leveren. En, en die afweging die moet je dus heel consequent als je decentraliseert, moet je de afweging heel consequent op dat niveau leggen en anders moet je het niet doen. U ja. zit in uw eigen kamer meneer Remkes, komt daar de, de bode aan? Nee, de, de, de klok uh, luidt. Oké. Okay. In kijk, kijk uh, wat, wat, uh, wat commissaris van de koningin Remkes net zegt... Uh, uh, uh, gaat eigenlijk over de vraag van, heel concreet... van onder welke voorwaarden kun je een rollator krijgen of niet. En ja. dat gaat verschillen Zo per gemeente. En dat gaat verschillen per gemeente. En dat is soms heel lastig uit te leggen. En daar heeft de Tweede Kamer een beetje moeite mee. Uh, Want normaal is dat voor het hele land is dat hetzelfde. Heel lang geweest. En nu, op het moment dat je dat gaat, die taak gaat beleggen bij gemeente, dat je gaat decentraliseren naar gemeenten... gaat het betekenen dat gemeenten maatwerkoplossingen ja. gaan gaan. En eigen politieke keuzes gaan maken. En dat betekent dat in de gemeente, ene gemeente het zus geregeld is, in de andere gemeente het zo geregeld is. En dat in de, de ene gemeente, gemeente komt er geen nieuw zwembad, maar wel rollen nou, en, we en, en heel makkelijk gemeente... Dat je daar heel makkelijk een traplift kunt, kunt krijgen als je geen keer bent. In een andere gemeente dat veel lastiger is geworden. Ja, je... en, dat dus... Is dus de, en dat is dus de consequentie van decentralisatie. Precies. En dat is, als je en dat je is dat... soms lastig te verkopen. Ja, dat is zo, maar als je dat niet wilt, dan moet je er niet aan beginnen. Uh, dus daar moet heel, heel consistent in doorgekozen worden. En daar heeft Den Haag het vaak moeilijk mee. En uh, ik zou ook graag willen dat deze discussie in het Haagse eens een keer fundamenteel gevoerd zou worden. Deze decentralisatievoornemens zijn daar ook een goede aanleiding voor. En laten Kamerleden dan ook... De kunst van het loslaten, maar eens be leren beheersen. Ja, dat is lastig hè. Ja, Loslaten, dat weet iedereen dat het heel moeilijk is. Ik ga ik u loslaten. Ik wil het onderschrijven. wilt ja. het onderschrijven, dat hoor ik dan nog. Nou, mee, maar ja, ik ga u echt loslaten. Oké, okay, dan ja. maak ik geen opmerking meer. <laughs> Johan Remkes, hij is commissaris voor de Koning in Noord-Holland en voorzitter van het Interprovinciaal Overleg. Peter den Oudste, burgemeester van Enschede. En nog leraar innovatie en regionaal bestuur aan de Universiteit Twente. Marcel Bogers, bedankt voor deze gespreksronde. Ja, graag gedaan. gedaan. Dank u wel.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 ANWB-medewerkers hebben een cursus gekregen om gestrande fietsers en bromfietsers weer op de weg te helpen. In 85% van de gevallen lukt dat ook. In de overige gevallen wordt het ANWB-lid met zijn tweewieler naar huis of naar de fietsenmaker gebracht. En op de Noordzee is het zoeken naar de vermisten van het scheepsongeluk van gisteravond hervat. Na de aanvaring tussen een vrachtschip en een containerschip zijn 13 mensen uit zee gered. Vier doden zijn geborgen. Zeven mensen worden nog altijd vermist. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A2-Eindhoven richting Maastricht staat tussen de knooppunten en Baterdorp en Leenderheide. Vier kilometer na een ongeluk. Bij knooppunt Leenderheide zijn twee rijstoken dicht. En ook dicht is de A16-Belgische grens richting Breda tussen Hazeldonk en knooppunt Galder. Dat komt een ongeluk met twee vrachtwagens. En de berging gaat volgens Rijkswaterstaat tot een uurtje twee duren. Er staat inmiddels een file van drie kilometer. En op de andere rijbaan staat een kijkersfile van drie kilometer. Met Felix Burders. Tot 12 uur. Agenten voortaan zonder wapens de straat op. En een verslag van de oorlog tussen fietsers en automobilisten in Groot-Brittannië. Het ligt er niet om. Zazie komt er één keer om de hoek kijken. Wat brengen ze? Of wel? Ja, toch. Zazie, drie dames met de prachtige namen Daphne Holland, Magiet Planting en Sabien Bosselaar. En ze zongen All You Need. Dus Er is ook meteen antwoord gegeven op de vraag, wat brengen ze? Oh. En wat brengt deze muziek? Menno Bentveld, Menno. Ja, op mijn papier staat dat je komt praten over mannelijke pimpelmezen. Mannelijke pimpelmezen, inderdaad. Ja, afgelopen zondag hadden wij in een, een kort berichtje over het mannelijke pimpelmezen. Wat ja, ja. blijkt nou uit onderzoek van het NIO, het Nederlands Instituut voor Ecologie? Die mannelijke pimpelmezen die werken harder voor hun gezin, een nest met jongen, als ze een minder aantrekkelijk vrouwtje hebben. Een lelijker vrouwtje. Nou gaat het natuurlijk veel in de natuur om aantrekkelijkheid. Dus de bal, sparing, kiezen voor elkaar. Mooie mannetjes met veel noot op hun zang, die worden dan gekozen. En zo gaat het ook met die vrouwtjes. Uh, je werkt je uit je naad voor het mooiste vrouwtje. Maar hierbij is het dus anders. Even naar die pimpelmees. Uh, stel je voor een soort koolmees, maar zonder die zwarte stropdas. En met een felblauw petje op. En nou is het nog zo bij pimpelmees. Die zien ook nog UV-licht. Dus dat blauw dat knalt er nog harder uit. Huh? Dus het is alsof ze met een blauw zwaailichtje op hun hoofd rondvliegen. En daardoor vinden ze die ander zo mooi. Maar nu hebben die onderzoekers dat blauwe petje... daar hebben ze een beetje zonnebrand op gesmeerd van dat vrouwtje. Ziet er dus... Oud, moe, uitgeblust, uit, misschien wel bijna op sterven na dood. En dat mannetje gaat dus harder werken voor dat gezin. Komt met 25 rupsen per uur in plaats van met 20. Dat is een geval van medelijden, denk ik, of niet? Nou, zo zou het zou zou bij de mensen gaan, maar uh, daar lijkt het nu niet op. Ik belde met professor Marcel Visser, hoofdafdeling dierecologie bij dat NIO in, in, in Wageningen. Hij zei me dat het mannetje het helemaal niet om dat vrouwtje gaat, maar om het nest. Die, uh, in die vrouw is die man niet erg geïnteresseerd, behalve dat hij uh, natuurlijk haar, haar taak moet doen. Maar zodra de jongen uitgevlogen zijn, hebben die man en die vrouw eigenlijk uh, ja, geen, geen echt belang in elkaars welzijn, omdat ze immers niet elkaar verwant zijn. Ja, ze zijn niet aan elkaar verwant. Natuurlijk met die kinderen wel. Dus hij doet het voor het nest. Um, kijk, we zien nu natuurlijk vogeltjes samen voor dat nest zorgen. Dat lijkt romantisch. Ze komen met rupsen ja. aan en insecten. Maar uh, professor Visser vertelde me iets dat ik eigenlijk nooit heb beseft. Er is een voortdurend conflict tussen die... Vader en die moedervogel. Ieder dier maakt voortdurend de afweging of hij of zij ook wat minder kan werken. En dus die ander wat harder kan laten werken. Ze zijn dus heel erg met zichzelf bezig. Want als je die harder, ander harder kunt laten werken, dan spaar je jezelf, spaar je energie. En dat is dus overleven. Uit eerder onderzoek blijkt dat die vrouwtjes het precies andersom doen. Als zij zien dat hun mannetje waarmee ze een nest hebben moe en uitgeblust is, dan zijn ze eerder geneigd de boel op te geven te denken van, nou, dat mannetje is al moe, die of lelijk, of oud. Die dat kinderen, dat zal ook niet veel wezen. Ja. En om nou zoveel energie te zeken in, in, in zo'n nest hè, voor een lelijke man... dat is een beetje verspilde moeite al dus, uh, Visser. Uh, uh, hard werken, laat laten ze dus afhangen van hoe mooi hun man is. Die vrouwen die kiezen ervoor om bijvoorbeeld dit jaar heel hard te werken... maar hard werken heeft, heeft zo'n kosten. Als ze hard werken in, in het broedseizoen, dan zijn ze, hebben ze groter kans op doodgaan in de winter. En het is dus een soort afweging van hoe hard werk ik nou dit jaar... voor het nest dat ik dit jaar heb, met de man die ik dit jaar heb. En dat moet je afwegen tegen hoe, hoe groot de kans dat je volgend jaar weer opnieuw een nest kan maken. Dat je een leven weer volgend jaar, volgende boetseizoen. Misschien met een andere man, misschien met een meer aantrekkelijkere man... die weer aantrekkelijkere zonen krijgt, waar je dan misschien bereid bent om wat meer in te investeren. En er zijn ook nog wel heel andere soorten, zoals bijvoorbeeld buidelmezen. Die hebben een strategie waarbij ze proberen... Om zo snel mogelijk de boel te verlaten, zodat de ander eigenlijk achterblijft met het net... en daar wel voor moet zorgen. Eigenlijk, het boodschap is een beetje: dat verdelen van het werk tussen mannen en een vrouwen die samen jong groot brengen. Dat is een heel ingewikkeld spel waarbij er allerlei strategieën worden. Om maar te zorgen dat de ander meer gaan doen en dat jij minder kan doen. Nou, dat lelijk zijn, dat pakt dus voor de vrouwtjes goed uit. Eigenlijk is dit ideaal. Hè? Mooi zijn tijdens de bals en uitgekozen worden en lelijk worden tijdens uh, de, de periode dat er een, een nest is. Maar want dan goed, gaat die man harder werken. Die ideale situatie is door de onderzoekers gecreëerd, want ze hebben dat blauwe petje, hebben ze lelijk gemaakt. Precies, in het echt is het niet zo. Maar de vraag is natuurlijk, waarom is dat niet zo? Als dit zo ideaal is uh, voor die vrouw, waarom heeft die uh, de natuur het niet anders geregeld? Eerst mooi en dan lelijk. Want dan gaat die man lelijk. Hard werken. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal vervolgvragen, Felix. Uh, en net zoals, waarom gaat het vrouwtje niet wat rustiger aandoen... als ze ziet dat het mannetje harder gaat werken? Want dat ging dus niet in dit geval. Vrouwtje bleef even hard werken. En die jongen werden dan ook superjongen. Nou, je zou kunnen denken, misschien heeft de natuur het dan zo geregeld... Ja. dat er superjongen zijn. Maar Visser zegt, nou, moet allemaal nog uh, uh, onderzoek naar gedaan worden. Uh, en waarom uh, kiest het mannetje met een zwak vrouwtje er wel voor... om meer in het nest te investeren? En het vrouwtje met een zwak mannetje die trekt zich terug en die denkt, nou laat maar, volgend jaar een beternest. Nou, ja. Wat ik nou ook zo interessant vond, was een eventuele link met de mensenwereld. Ja. Is het nou bij mensen ook zo? En stel je voor, het is een beetje boud, maar ik zeg het toch, hè, moeder net bevallen, dat zijn voor moeders die eerste weken, maanden, niet de meest energieke en, uh, periodes waarin ze het aller aantrekkelijk zijn. Hè, weinig slaap, nachtelijk doorhalen, nachtelijke voedingen. Wat gebeurt er dan met die mannen? Gaan die harder werken voor dat gezin? Of denken ze, nou laat maar, ik krijg geen aandacht, ik uh, ga er door. Die verhalen hoor je ook wel. Uh, er is inmiddels heel veel onderzoek gedaan naar de rol van schoonheid, aantrekkingskracht binnen menselijke contacten. Eh, kans in het leven bijvoorbeeld tijdens, tijdens sollicitaties. Uh, mooiere mensen krijgen, hebben kans op betere banen, verdienen meer geld, hebben mooiere partners met hogere inkomens. Maar ik was zo benieuwd, hoe zit het nou in gezinnen? Nou, Waar het door komt, komt het. Maar het is me niet gelukt een, een, een sociaalpsycholoog aan de lijn te krijgen... die hier nou eens even met mij over wilde filosoferen. Ik denk dat de affaire stapel uh, de sociaalpsychologie... toch een behoorlijke knauw heeft gegeven. Dat, er, dat ze allemaal een beetje bang ja. zijn om zich op glad ijs te begeven. Is misschien ook wel goed, maar het is toch jammer. Ik had hier even op door willen gaan, maar het is mij nu niet gelukt. Wie weet, Menno het een keer vervolg. Die zich thuis uit de naad werkt. <laughs> Graag tot volgende week, Menno. Dank je. Draai. De gids.fm. De wereldontvanger. Willem van de noot. Je neemt ons mee naar Groot-Brittannië. Want op de Britse wegen schijnt een heuse oorlog aan te zijn tussen fietsers enerzijds en chauffeurs anderzijds. En waarschijnlijk het bekendste slachtoffer viel een kleine maand geleden. It was really, really loud because I was actually in the office making a drink. And I heard this massive screeching noise, which I nearly poured the kettle over myself it was that loud. En then I heard a, a huge bang. Ja, deze vrouw ze werkte in een tankstation in Ridington. Ze was getuige uh, van een ongeluk. Ze hoorde uh, piepende banden en daarna een, een enorme klap. Dat bleek toen de Franse winnaar Bradley Wiggins te zijn... tijdens een trainingsrit was hij bij dat tankstation van zijn fiets gereden... en daarbij brak hij een paar ribben. Nou, je had het over een oorlog. Ja, dat was, uh, dat was het thema van een spraakmakende documentaire. Die werd uh, gisteren uitgezonden bij de BBC. The War on Britain's Roads. Uh, de BBC kon dit al weken aan met spectaculaire trailers. Ze beloofden keiharde confrontaties tussen fietsers en automobilisten, ongelukken, bijna ongelukken... en heel veel spectaculair beeldmateriaal, beelden gemaakt... vanuit het gezichtspunt van de fietsers zelf... via van die kleine actiekameraatjes die ze dan op de helm monteren. En dat deden ze dan speciaal op voor dit programma? Nou, er bestaan dus uh, fietsers, uh, die, die zijn er al... Uh, en het, zijn er, uh, het is een groeiend aantal uh, fietsers die zelf zo'n hel helmcamera gaan dragen... om hun nou ja, soms levensgevaarlijke avonturen op de fiets vast te leggen. Lewis is een fanatieke Londense fietser. Hij is geportretteerd in deze documentaire. Hij is ook zo'n helmcamera gaan gebruiken... Nadat hij door een, door een auto werd geschept. En nu zet hij filmpjes van foute automobilisten op internet als een soort van digitale schandpaal. So I use de camera to trap bad drivers, name and shame them, put them online, en it kan act as a deterrent. What is the matter met you? De calling card has a head-on shot of my helmet. Check it out in 48 hours! En het heeft ook mijn YouTube-adres. Dit is Traffic Droid aan het werk. Zo noemt Lewis zichzelf op internet. Traffic Droid. Traffic Droid. Hij geeft de foute chauffeurs en trouwens ook gevaarlijke fietsers. Geeft hij zijn kaartje met zijn YouTube-adres Als hij ze inhaalt, tenminste. Als hij ze inhaalt. En dat kan wel in het Londense verkeer. Zo hard rijden ze daar vaak niet. Dat kan niet. Dan staat altijd stil. En dan kunnen ze hun verkeersgedrag zelf terugzien. En er hopelijk wat van leren. Nou, zo'n confrontatie kan ook wat anders aflopen. In het documentaire zit een filmpje van Gareth. Hij heeft ook zo'n zo helmcamera. En Gareth, die, die geeft een tik tegen een taxi, omdat die taxi te dicht in de buurt van de fietsstrook uh, zou zijn gekomen. Nou, daar is de chauffeur niet van griend. Don't touch my cab for no reason. I don't bitches about your damn camera. You don't to need to report what you want. Don't you touch my cab. I was nowhere near you. Uh, if, right? if I could touch your cab, you were too close. No, no. Do you no. not see sensitive? No, no, no, no, no, no. no, no Do you no. not see sensitive? Don't you touch my cab. If I could right? touch your cab, no. you're too close. Uh, you're not close to me. Nou, als je die confrontatie hoort, dat, dat is wel duidelijk. Een paar van die ja. verhitte koppen. Uh, nou, Gareth, de, de fietser, die begon zo'n beetje van: nou, je, je smile na, te, naar de camera. En die chauffeur die gaat dan uit zijn dak. Die is ontzettend kwaad. Nou, in de documentaire komen ze allebei aan het woord. Als ze zichzelf zo terugzien, uh, dan vinden ze uh, dat ze op dat moment. dat ze allebei wel uh, overtrokken reageerden. Nou, in dit geval bleef het bij verhitte koppen. Maar gisteravond werden in die documentaire ook regelrechte aanvallen getoond. Uh, je ziet onder andere een incident met een racefietser. Die wordt afgesneden. En daarna krijgt hij ook nog dus raken klappen van een opgefokte automobilist. Maar is het nieuw dan voor automobilisten in Groot-Brittannië? Fietsers op de weg? Nee, toch? Nee, het is geen nieuw fenomeen. Uh, maar er stappen wel meer Britten op de fiets... Uh, naar aanleiding van uh, ja, uh, enthousiast gemaakt eigenlijk door de Olympische Spelen... door sportieve successen van Bradley Wiggins, Victoria, Pendleton, Cavendish... Nou, noem ze allemaal maar op. Zij hebben het fietsen weer op de kaart gezet. De afgelopen drie jaar zijn er een, een miljoen fietsers bijgekomen... Ja, als je dat dan weer vergelijkt met Nederland... stelt het niet heel veel voor. De gemiddelde Nederlander Fietst per jaar meer dan 800 kilometer... en een Brit haalt nog geen 100 kilometer. En meer. toen ik in Londen was tijdens de Olympische Spelen... Uh, viel me op dat er fietsstroken waren in Londen. En je ziet toch wel inderdaad een paar Londenaren op de fiets. Nou ja, in, in Londen zit het vooral in de lift. Uh, en daar wordt ook flink geïnvesteerd. Uh, ze gooien er uh, een, een miljard pond tegenaan de komende jaren. Daarmee willen ze het fietsen ook in de rest van het land aanjagen. Maar als je dan gisteravond BBC1 hebt gekeken... deze documentaire, ja dan... Volgens mij kijk je dan wel tien keer uit voordat je met je fiets op de Britse wegen waagt. En wat vinden die Engelse chauffeurs in zijn algemeenheid van de fietsers? Nou, in de war, uh, in, in war on Britain's Roads hebben ze geen goed woord over voor dat onverantwoorde gedrag van fietsers in het verkeer. He, ze zeggen is ze fietsen allemaal door rood. Ze kijken niet uit, ze zitten te telefoneren op de fiets. Eigenlijk is het heel herkenbaar. Hè? Het is net Nederland. The cyclists are oblivious. Really, sometimes we watch down on around them, Like the one we're coming up to now. He's got headphones on. I bet he doesn't even know I'm approaching him. Just waddling along, really. Absolutely crazy. Een vrachtwagenchauffeur aan het woord. Nou, Hij wijst naar een, naar een fietser die net langs zij is gekomen. Hij heeft een hoofdtelefoon op. Nou, zoals hij het noemt kwam die fietser voorbij gewaggeld. Hij heeft niet echt een hoge dunk van, van de fietscapaciteiten van die man. En de, de chauffeur heeft geen, of die, die fietser die heeft geen idee van het verkeer om hem heen. En die chauffeur zegt ook volgens mij heeft hij geen enkel idee... dat mijn vrachtwagen zich zo dichtbij hem bevindt. Het is totaal gestoord. Interessant programma dus op BBC1. Wat waren de recensies? Nou, ja, de voornaamste kritiek op deze film die je dan in de kranten leest... dat het één grote clash is tussen fietsers en chauffeurs... Alsof het twee oorlogvoerende stammen zijn. En deze film zou dan de verhoudingen op scherp zetten en doet er verder niets aan om het Britse verkeer ook maar iets veiliger te maken. Een totale misser van de BBC, al dus de commentatoren. Uh, nou, dat vindt ook Labour-MP uh, Ian Austin. Hij is uh, voorzitter van de uh, parlementaire fietsbelangsgroep. Uh, en Austin noemt het programma stomme, sensatiezuchtige en onverantwoorde nonsens. En volgens hem geeft het een totaal vertekend beeld van het Britse verkeer. Moet ik toch maar eens gaan kijken. Willem Frank de Noot, hartelijk dank. Don Partridge met Rosie. Oh, Rosie. Rosie, oh, Rosie. I'd like to paint your face up in the sky. Sometimes, when I'm...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 Way. Rosie, oh Rosie, your love to bring sunshine out.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 Dat was een van de succesvolste straatmuzikanten van Engeland, Don Partridge. Hij is niet meer. Hij is op 21 september 2010 overleden. Dat wist ik niet, maar dat zag ik net. Rosie heette dit nummer. Politieagenten moeten voortaan zonder vuurwapen de straat op. Dat stelt politiek filosoof en kunstenaar Ab Gieterlink... naar aanleiding van de dood van de 17-jarige Richie... die onlangs in Den Haag werd getroffen door een politiekogel. Ab Gietelink zit bij me om over zijn opvallende stelling in debat te gaan... met Jan Willem van der Pol van de Stichting Waardering en Erkenning Politie. Hij zit in de studio in Den Haag. Dag meneer van der Pol, dag, dag meneer Gietelink. Dag meneer Meerders. Meneer Gietelink, waarom moeten de politieagenten hun vuurwapen inleveren? Nou, We hebben in toenemende mate in dit land te maken met uh, politiegeweld. Uh, we hebben in toenemende mate te maken met... Uh, zelfs gewonden en doden door politiegeweld. Is het politiegeweld uh, of zelfverdediging? Uh, nou ja, dat is natuurlijk wat, wat er wordt gezegd. Maar er zijn in... Uh, kijk, in Groot-Brittannië is het zo dat de politie geen wapen heeft. Geen vuurwapen heeft. En dat gaat uitstekend. En dat betekent ook dat je natuurlijk niet gokt op je vuurwapen. Dat je problemen oplost door mensen te overtuigen... door op mensen in te praten... door eventueel fysiek uh, uh, in te grijpen... maar in ieder geval niet naar je vuurwapen grijpt. En dat gaat in toenemende mate... Uh, mis. Denkt u dat het mensenlevens redt als de politie zonder vuurwapens? Ja, op de ik denk praat? dat het veel mensenlevens redt. Er zijn, op dit moment zijn er, het afgelopen jaar zijn er 30 schietincidenten geweest door politiekogels met gewonden. En er zijn vijf doden door politiekogels geweest, voor een groot deel mensen die ongewapend waren. En als je bekijkt wat er met het geval Rishi in Den Haag is gebeurd, ja. uh, en daar zul je zien hoe gestrest de politie is met wapens. En ook hoe ongetraind ze in feite is. En dat is een gevaar voor de rechtsstaat. Het is een gevaar voor ons als burgers. En het is een gevaar voor onze kinderen. Jan Willem van der Pol hij is politieman hart en nieren, Oud vakbondsbestuurder en nu werkzaam bij de Stichting Waardering en Erkenning. Politie, zoals gezegd. Wat vindt u van dat idee om het dienstpistool in te leveren, meneer Van der Pol? Nou, meneer Meurders, dat is uh, totale onzin. Dat zult u uit mijn mond niet anders uh, verwachten. Uh -huh. uh, maar ik, ik ben daar ook niet zo ongerust over. Want dat gaat gewoon in Nederland niet gebeuren. Maar waar ik wel uh, erg bezwaar tegen maak... is het beeld dat de heer Gietling schetst... als zou de politie in Nederland met losse handjes... Uh, dat is een citaat uit de Volkskrant... Uh, met losse handjes lopen en het vuurwapen te pas en te onpas uh, grijpen. Dat, dat heeft echt, u geschreven inderdaad, he, meneer Dat Gietling. is echt apette onzin. Ja, kijk, het grote probleem is, is dit... Uh, en we gaan even naar het voorbeeld Rishi. Ja. Ja? Er komt, ergens, Hollandspoor. Oh, Hollandspoor. Er komt een jongen. melding binnen, een vage melding. Uh, de, i, zou iemand bedreigd zijn en er zou een vuurwapen i, in het spel zijn? Dan is het niet, klopt dat ook? Uh, uh, dat is een verhaal en we gaan dat verhaal checken. Nee, er zijn drie mannen die trekken direct hun pistool. Die rennen naar het perron. Die krijgen Rishi in het oog. Uh, die roepen... Wat, dat weten we niet precies. Wat er geroepen is, die jongen, een jongen van 17 jaar... die, uh, die doet iets, die reageert wat, of die wil misschien weglopen... of die, is, die schrikt op, nee, en hij, hij wordt pardoes. Hij nee, hij pardoes, hij, dat is het middel, wordt er, Nou ja, er dat wordt gezegd, de gezegd de maar dat weten we niet. Alsof hij een pistool had. Ja, maar hij had het pistool niet. Dus we weten ook niet precies wat de dingen is. Wat er ook is gebeurd, hij had het pistool niet, hij was niet gewapend... hij wordt douches geëlimineerd, en hij wordt ter plaatse geëxecuteerd. En wat bedreigend is... Ja, meneer Gieteling is... Misschien is mag ik het verhaal even afmaken. Ja, wat, wat bedreigend, bedreigend is, en dan een punt zetten... is dat het, het niet zo is... dat de politie en justitie dan zeggen... Dit is verschrikkelijk fout gegaan. Dat gaan we onderzoeken. En dat gaan we in de toekomst beter. Is. Ja. Daar wordt gewoon van gezegd... nou, uh, dat soort dingen moet kunnen. En hij heeft het een beetje... Uit meneer Van der Pol. Ja, nou, dat is wederom onzin. En om te beginnen is het uh, niet zo dat uh, de politie zomaar schiet. En meneer Gieteling die heeft een uh, betoogtrand... Uh, die ongeveer drie minuten duurt. In drie minuten moeten politiemensen al twintig keer beslissen... over dit soort zaken. Dat is makkelijk, hè. Achteraf uh, kan je altijd... Praten politiemensen moeten in een split second uh, beslissen. Dat is één. In de tweede plaats zet ik tegenover dit geval, wat zeer te betreuren is... en wat de politie natuurlijk ook buitengewoon betreurt... zet ik zo gevallen uit Apeldoorn, uit Rotterdam, uit Amsterdam... en recentelijk ook nog uit Veenendaal... waar de politie met ernstige wapens bedreigd is... en dan wel moet schieten om hun eigen leven te redden. En als u, uh, meneer Gietelink, uh, het, het belang van een uh, individuele burger... zwaarder vindt wegen dan het belang van een politieman... die in een hoog risicoprofoon... Zit, die dag in dag uit voor de samenleving opkomt, dan is dat uw stelling. Maar die plaats ik wel als zijnde uh, de waarde. Meneer Van der Pol, in Engeland gaat het politiewerk toch ook goed? Nee, meneer Meurders, dat is onzin. Er zijn grote rellen in, uh, in uh, Engeland, uh, regelmatig. En er zijn ook eenheden bij de politie die wapens hebben en niet... In de laatste plaats moet ik helaas melden... dat zeer recentelijk twee politiemensen in Engeland zijn doodgeschoten... juist omdat ze geen wapen hadden. Kijk, niet omdat ze geen wapen hebben. Wapens leiden natuurlijk ook tot escalatie. En het is natuurlijk niet zo dat ik vind... dat er helemaal geen wapens moeten zijn. Ik heb gezegd, de gewone agent moet geen wapen hebben de gewone wijkagent moet ook helemaal niet die maar hoe moet hij zich dan beschermen komen. tegen het geweld? Nee, hoe moet betekent, hij zich beschermen tegen het geweld? Dat betekent dat op het moment dat iemand met een pistool loopt te zwaaien ja. en vuurwapen gevaarlijk moet is. Dan loopt hij weg. Dan zijn die en dan komt er een arrestatieteam van getrainde mensen die precies weten hoe de procedures zijn en die weten wat ze staan te doen. En dan, ja. dan moet je de gewone ja. agent dan, niet mee opzadelen, nee. want dan krijg je ongelukken. Nee, maar dan stelt u zich dus voor, dan staat er iemand met een wapen te zwaaien, dan moet er een arrestatieteam komen wat waarschijnlijk 30, 40 kilometer verderop zit. Dan staat die meneer niet alleen te zwaaien, maar hij begint op mensen te schieten. Wat, nou, zal er dan, wat zal er dan moeten gebeuren? Dan gaan de politiemensen die trekken zich terug. En die moeten dan wachten tot de meneer in kwestie twee, drie, vier mensen heeft doodgeschoten. En dan komt het arrestatie. Die nee, mensen allemaal veel zo, te laat. Zo gaat het natuurlijk in nou, de Zo gaat het in de praktijk, niet, in de praktijk absoluut wel, meneer Gietler. niet. En nou, dat zo, gaat het ook, het, heel zo kan het in de praktijk nee, natuurlijk ja, wel gaan. Maar dat zijn dingen. En daar blijkt uit Engeland dat de hoeveelheid slachtoffers, ook ten bate van de veiligheid van de po gewone politiemensen zelf, dat het beter is. Dat je. Mensen die ongetraind zijn, en die moet je ook dat niet willen... daar moet je ook niet mee opzadelen, dat je die uh, van dat vuurwapen... Op ik zou nog eens even wat gaan studeren overgaan. in Engeland, meneer Gietelink. want dat, u zegt gewoon feitelijk uh, dingen die niet kloppen. En bovendien is het zo, en dat wil ik graag nog even toevoegen... in Nederland zijn op jaarbasis, als we het dan toch over de juiste feiten hebben... meer dan vijf miljoen harde contacten tussen de politie en de burger. Van die vijf miljoen harde contacten gebruiken de politiemensen in honderd gevallen... 100 gevallen uh, uh, een, een, een wapen ja. wat een vuurwapen of iets anders kan zijn. Dat wordt onderzocht door de Rijksrecherche. Dat is, meneer Gietelink, niet een verlengstuk van de politie. Dat is een onafhankelijk orgaan wat zeer transparant... uiteindelijk ook met rapportage komt. Dus alles wat u publiceert in uw artikel in de uh, Volkskrant... dat is niet alleen onjuist, het is gewoon baalijke onzin. Ab Gietelink, en blijf blijft met zijn stelling, politiek filosoof... en Jan Willem van der Pool van de Stichting Waardering, Erkenning, Politie. Hartelijk dank voor deze discussie. Graag gedaan. Volgens mij is de boodschap hartstikke duidelijk. Ja. Dan nog de televisie vanavond. Bent u altijd al benieuwd geweest wat nou toch precies een zalmforel is? Hoe zalm en forel samen één zijn geworden? Kijkt u dan naar de Keuringsdienst van Waarde... die onderzoekt of dit echt een nieuwe vissoort is. Om vijf voor half negen op Nederland 3. Nog meer voedsel vanavond. Metropolis stelt de kip centraal. Wereldwijd is de kip populair als eten, als huisdier in Voedo. Je kunt het zien om vijf voor negen op Nederland 3. En Klaas Drupsteen. We gaan het uh, veel over omroepen hebben in lunch en in stand.nl over de toenemende armoede. En de omroepen, wat, wat betreft dat? Ja, de kleine omroepjes, RKK, Icon, ZVK, gaan, uh, wat is hun toekomst? En we gaan het hebben over de, financi van de financiering van de omroepen, wat die gaat veranderen. En de armoeder heb ik vanochtend veel over gehoord op Radio ja. 1 en jullie brengen daar extra nuances in aan. Absoluut. Surf naar de gids.fm. Zometeen dus lunch op deze zender. Krijg nou het lazeres. Wie heeft dit gemaakt? Piet Karsel. Sneder, ontroerend, soms vilijn, maar vrijwel altijd raak. Hij voelt het hartje kloppen, hoe die vogel ook heet, hij is op zijn gemak. Nico Dijkshoorn. Mijn werk